Hoi Jacco, goedenavond. Het is heel raar. Ik, ik heb mijn headsetje op. En, uh, ik, uh, brrr, en ik hoor me via de koptelefoon van het headsetje en via de spiegel. van de laptop. Heel raar. Skype werkt niet meer staat er dan. Maar hij doet het wel. Hoor je me nog? Nee, dus. Ha ha ha! Jij Partje PR Radio. Het is vandaag uh, tijdens deze podcast. Uh, opname zondag 26 juni 2016 en het is uh, ja, het is, nou, het is wel aardig weer geweest hier, een beetje bewolkt en dan was er weer tot zon. Tot nu toe nog geen regen gehad hier, eh, hier in Den Haag, maar eh, ja oké, okay, de achtergrond wil je muziek hier. Ja, ik weet niet of het over dat weet ik niet. Dan ga je maar even uit. Het was Seinborg uh, Jeff, met I want... I want een zon. Zoiets weet ik veel. Ik ben er nog van rol wat voor, rot, voor nog wat toe. Ja, nou we gaan eens even kijken. Uh, bedoel, de, de Skype werd, uh, die, werd ineens, uh, die viel ineens weg. Uh, gaan we eens even nog een keer proberen. Uh, ja ja. Dat kwam ook uh, met de Skype of het uh, dikke. nog een keer proberen. Dat uh, moet gewoon lukken. Tot... Dat was een vracht van het euken. Ja, even denken hoor. Ah uh, Wat is dit nou? Ah. Uh, mag ik eens even. Juist. Ja. Ik uh, moest het wat allemaal een beetje lastig. allemaal. Oké, okay, ik zoeken een contact met Jacco. Ik ben DJ-jaap. Goedenavond, tellenaar. Uh, zo'n van Patje Per Radio. Maar dat is weer niet, godverdomme. Um, ik denk dat je wel de juiste wachtwoord Als hij dat niet doet, dan kan ik ook niks doen. Dus We gaan even uh, muziek hier opzetten verder. Uh, gaan we alles anders draaien. Uh, ja. Oké. Okay. We gaan even proberen ondertussen. Oh, wacht als je vindt. Nee, kijk. Ga op zich contact met mij. kijken. Dus, uh. Hallo Jacco. Hey. Je viel ineens weg. Ja, dat ja, gaat ja, ik ook. Ik wilde heel even de muziek voor jou en toen in één keer is het binding gebroken. Ja. En uh, hoe hij toch, dat? ja, dat is heel raar. Nou, toen nou de speakers het van de. muziek gaan ingebouwd. Mm -hmm. Even kijken hoor, zeg nog eens wat. Uh, lekker smoky. Eh? Oh, ik. Nou, um... ja, ik hoor je en via de. de, de koptelefoon en via ja. de luistertuig. Dus je hiervoor nooit. Oké. Okay. Ja, maar Lassen. ik vind het allemaal best hoor, maar ik kan even kijken. Ik vind het wel goed zo. Um, de muziek uh, hoor ik ook via uh, beide speakers. Ja, ik heb nou de weet uh, uh, microfoon even dichterbij. Ja, ja oké, okay. uh, zo is het uh, niet, uh, uh, niet, niet, niet te hard. Ik, uh, oh. ik zet nou de webcam er niet, niet meer aan. Nee, ik heb hem ook ik heb hem zo gedaan, want oh, dat niemand dat. ziet mij wel. Maar als mijn webcam via de ik in mijn hand staat, dan krijg je ook meer capaciteit. Maar ja. mijn broer, die komt van de week langs, dan gaat hij mij... Kijk. Een computer die ik in 2011 gekocht heb, nieuw. Ik no ga hij alles opnieuw installeren. Mooi. No want ik vind net een beetje. Sch... Ja, no wachtwoord. Ja, daar komt een ton uit mijn hoofd hoor. Ik ga alles we eraf we naar houden, Hij moet alles eraf kleuren, uh, want anders krijg je no. alles dubbel. En dan merk je er al niks van. Maar ja, dan neemt hij wel zoveel ruimte in beslag. Dan had hij hem helemaal leeg. En dan gaat hij die laptop die ik voor jou heb, die gaat hij ook helemaal opschouden. Die neemt hij mee naar huis. Want als je dat, dat kan heel lang duren. Je, mijn vaste computer doet u wel, die van jou neemt in mee naar huis. Die gaat u ook Windows 7 of 8 opgooien. En dan, uh, dan hopelijk is hij dan weer wat sneller. Dan kan je best een 7 erop gooien als het licht? Ja, oké, okay, maar als je die hebt hoor. Dat is kut. Ja, nou als je hem hebt, want ik weet niet of u die 7 hebt. Ah, ik, dacht, ja. ik dacht wel dat 7 erop zat hoor hiervoor. Ze kan toen 10 erop op flikkeren. Ik vind Windows XP, uh, ja, die, die wordt ja. niet meer ondersteund he. Nee, maar en, die is nog wel steeds goed. Jawel, maar ik heb Windows 7 op mijn mini tablet. En daar hebben ze dan die Windows 10, die zat er al standaard op die Windows 10. Maar oorspronkelijk zit er Windows 7 op en hij werkt perfect. Op die, Mooi. Uh, daar dus zou ik hem ook gekocht dan hè? Ja. Dus nou, uh, we zijn door een hacker uh, zijn we belazen bijna. Gelukkig, gelukkig niet gelukt. Die belde op, die, uh, en uh, ja, mijn schoonmoeder nam op. Nou, toen hebben we, uh, ja, dus uh, geld gestort. Maar, uh, niet via de bank, maar via uh, de West Union Bank. Je kent dat misschien wel. Daar kan je dan zonder rekening kan je geld storten. Oké. Okay. Uh, maar je kan het nog terugdraaien hè, binnen 24 uur. Okay. En, uh, en ik kom thuis en ze vertellen dat, ja, we zijn door Microsoft gebeld, door iemand uit uh, Engelstalig. Ik zeg, ja maar je wordt toch nooit gebeld door die gasten, de bank moet dat uit Nee, dus, ja, ja. maar ik praat zo ook met Dus ja, wij zijn stom natuurlijk. Ja, mijn, mijn schoonmoeder doet dat dus, ja, Iemand die trad normaal nooit in dat soort dingen. Ze zegt, nou zie je wel. En uh, ja, ze hebben het geld gelijk al teruggekregen. En, uh, nou, ze, en de kleutzakken die uh, proberen ons op te richten. En de bank ook gezegd, en zowel Microsoft Microsoft Nederland hebben we opgebeld. Die hebben ons ook geholpen. En dan uh, nou hebben ze een sleutel, een digitale sleutel in je computer ingebouwd van mijn vrouw. Dus niet die, die van mij, maar die van mijn vrouw. Ik dus hebben ze hem naar de winkel gebracht. Ik zal de naam niet noemen. Uh, waar ze hem gekocht heb. En uh, die willen wel alles eraf halen. Want Microsoft, die, die waren er niet anders, ze zelf mogen niet op het een of andere manier aan. Waarom snap ik uit niet? En die winkel waar we naar dat ding gekocht hebben, die, uh, die gaat dan eenmaal schoonhalen, halen. kost wel iets van 80 euro per jaar, maar goed dan word je, dat soort dingen word je dan geholpen, Hoef hoeft je niks te betalen. Dat okay. is een soort ANWB, je, een moet aan aan zien, je moet het zien als een soort ANWB service voor je ja. computer, maar het is per ja. apparaat hè. het is niet, uh, je ziet het ook in meer, meer, meer in Nederland ook. Uh, je ziet het nou ook in reclame hè, van een ja. bekende winkelgigant. Ja. Maar in, ja, als je, zegt, je kijkt naar je de, de, je, politie, de politie, de politie bij bijvoorbeeld, ons. we hebben de politie gebeld en die kunnen er niks tegen doen. Nee, Ze goed. zeggen gewoon: nou, je moet heel erg alert zijn. En dan heb ik ook het softwareprogramma van bank. de bank. Ik ga de software van IBM. En die helpt, eh, uh, die, die kan gaan naar je virus, scannen en via. Uh, naast je, uh, uh, ze dat, je firewall, kun je dat programma ook installeren okay. en die dicteert meteen al of een computer uh, of een website deugt of niet. Okay. Nou X-Hams is ook niet te vertrouwen die porno site, x zal die, die is verdacht, nou dat is niet helemaal waar, maar hij geeft aan, hij is verdacht of die nou wel of niet, dus die heb ik ook afgedonderd. Dus alle websites die niet te vertrouwen zijn, de meeste porno sites zijn ook niet te vertrouwen. maar enkele wel. Maar dat geeft dat programma aan. die ziet al aan de site, van hé hey, dat is eentje die uh, gegevens van mensen pikt. Behalve je koekjes is wat anders, maar, maar bedoel, uh, uh, de meeste wel, want, uh, vier, want de mensen kunnen zelf ook filmpjes op zetten. En daar zit uh, een virus op. die krijg jij ook alleen maar als je op de kaart ja. Dat was een keer waar ze toen dat er een virus op zat. Het ik, uh, er was alleen een link, hè? ik heb niet niks gedaan, het was alleen een link. Oh, nee, toen ging de virus kennen En ineens, uh, gaf hij aan van dat het niet goed was. Dus X-hamster is ook niet veilig. Mensen, als je xhamster.com op je site hebt, kleur hem erop. al uh, heb je er niet op geregistreerd. Sommige filmpjes zitten vieren vol, want uh, X-hamster beveiligt niks. En er zijn meer sites hoor die dat zijn, maar ja, ik kan ze wel onder gaan noemen. Maar er is wel een website van alles op staat als het goed is. Ja, er zijn meerdere websites die constant bijhouden welke sites geïnfecteerd zijn. Ja, nou, en, en er zijn er bij die beveiligde geluiden, want die zijn alleen maar uit op, op de winst. En oh. hoe ja, meer mensen er kijken, dan hopen ze dat ze die webcam site aanklikken. En dan kan je wel oh. voor moet betalen, maar nou, dan beschouwen we niet. Op. Er zijn genoeg sites waar je ook gratis kunt kijken waar je wat voor op zit. Maar uh, je hebt heet uh, dat uh, je tot, uh, spelletjes uh, je ook niet op mee op passen met spelletjes. En er zitten ook virussen op sommige websites met spelletjes. Dus... internet is een gevaarlijke plek. Nou, de mensen hebben het zelf gehoord, ze want iedereen wil internet, iedereen wil een computer, of zo. de mensen in de jaren negentig hebben gezegd. Ik geloof het niet, geen internet. Als Microsoft en Apple uh, wel maar niet meer bestaan, denk ik. Misschien even voor de zakelijke komen. Maar als het aan mij zou liggen, uh, ik ben gelukkig geen dictator, anders had ik misschien nog gedaan. Maar ik hoop internet alleen maar voor het bedrijfsleven. En voor de overheid. Maar niet voor particulieren. Had ik lekker alles zo. Ontwikkeling tot jaren 80 en hoog tot hier is alleen maar. De rest is alleen maar voor de elite. Voor de bankenwereld, de zakenwereld. En voor de overheid. Dat wil ik, ik nou net niet. Nee, ik juist ja, zo. Ik want het is dan alleen dan maar. Ze kunnen alleen maar je bank uh, dingen. Kijk, ze moeten het zo doen, dat zou ik net stoel af aan, de je geld moet halen. Weet je wel. En, uh, en niet meer via internet al dat soort dingen. En uh, ja, mensen hebben het zelf veroorzaakt, want ze kiezen er allemaal voor om via internet te lokkeren. Ik doe het zelf ook voor de gaan doen. Maar daarom gaan al die bankfilialen verdwijnen omdat er geen hond meer komt. Weet je, dus we hebben het zelf met z'n allen voorstaat in deze ma maatschappij. Ik, ik, net zo goed. Nou, ik doe niet net Nou oké, dat mag. Ja, ik ik, ik vind internet en ik, ik vind je wordt eerst door de radio eerst met je oren wordt je gekluisterd. Toen <laughs> kwam de televisie televisietuifers uitvinding, werd je, met je afgeleid met je ogen. Dus vroeger kon de huismoeders nog naar... Uh, Moeders wil eens wet luisteren met een en nu word je afgeleid met je ogen, dus je ziet je niet meer wat je handen doen. En dan ben je met je handen gekluisterd om het toetsenbord. En wat is de volgende stap? Maar de bankfilialen zijn, zijn, niet, zijn weggegaan, omdat banken willen bezuinigen ja, waarom? Omdat er te weinig mensen nou, in. Oh, dan kan, dan wheeloel, we... mensen, maar je kan nergens meer heen, er is geen bankfiliaal meer. Dus, de, als je kijkt, je hebt een heel klein dorp, ja? Beekbergen. Beekbergen is de bevolking, bevolking is daar gemiddeld het, is, is vrij hoog, Er waren vrij veel bejaarden. Ja? Nou, daar hebben ze dus een, een paar jaar geleden zat er nog één bankfiliaal. En dan kon je binnen, kon je dan nog... Uh, nog naar één mevrouw achter een balie en er stond een pinautomaat in, dat, dus dan was al niet veel meer. Nou, dat hebben ze gewoon, uh, dat hebben ze gewoon wegbezuinigd, zodat de, dat de banken meer geld verdienen. Het is, een internetbankieren is echt niet voor jou gemaakt, het is voor de goedkoperheid van de bank. Het is voor als, de bank ik was, als ik overhijver was, zeg ik uh, veilig of niet, ik ga ik maar lekker uh, aan de kassa geld halen, bankautomaat verbieden. Ja. Ben ik als, als ik het voor het zeg gehad, word je beroofd is, het jouw eigen risico. De keuken, ik. maar uh, uh, naar een ik wapen. wapen. Ik ben, ik ben hier voor, wel voor wapen bezit, als je geen uh, uh, strafwaardigheid hebt cultuur. bedoel ik alleen maar gewelddelichten, niet voor dieven, ja. dieven, dieven en uh, zakhobbers. Zolang ze niet geweld hadden, zijn maar grote hebben. Ik vind het net als Amerika, maar geen automatische wapens. Je hebt 30 kogels per seconde en als maar gewoon. Een handvuurwapen met niet meer dan zes kogels. En dus uh, geen revolvers, want die kogels, of die hulsen, die buiten die, die, die, die op ja, het apparaat zitten. En met een pistool, dan gaan die rilzen, worden die hulsen eruit geworpen. En dan is het de politie makkelijker om te onderzoeken of het wel terecht of niet. Ik zou ook wel graag een psychiatrisch rapport willen hebben van iemand die dat oh Ja, daar ben ik ook wel met je eens. Maar Obama heeft gewoon gelijk. Kijk, hij wil de wapenbezit niet verbieden. Hij wil het beperken. Geen automatische wapens. Dat je zelf 40, 50 mannen. In, in, in, in, in 10 seconden kan doodschieten. Dat, dat, maar gewoon maak het zo. Een wapen met maar zes kogels. het liefst 5, dat je niet te veel slachtoffers kan maken. En dat je maar één wapen mag hebben. En, uh, en niet geen twee of drie of meer. Nee, één wapen. puur voor zelfverdediging. Dus. Bedreiging, dat ben ook een fiets niet en, en schieten. Uh, dan ben je graag je wapenvergunning kwijt, krijg je nooit meer een wapen. Dat gaat, dat gaat in Amerika nooit gebeuren. Maar nou, uh, weet je, wat het is die wapenlobby? Het is gewoon die wordt aangestuurd door de uh, wapenfabrieken komen toe. En, uh, en de rechtse kliek daar, zei uh, die conservatieven. Maar de, kijk, het is niet zo uh, Obama wilde wilde wapen in bezit. Niet Hij wil het alleen beperken of dat het niet meer zulke uh, slagpartijen plaatsvinden. Want er vallen meer dooien volgens mij door interne conflicten, mensen onderling op straat, dan door het terrorisme in het algemeen, Daar heb ik zo het idee. En, en, en ik vind het niet normaal weet je, ik vind het ook niet normaal dat politieagenten zwarte burgers doodschieten. Omdat ze, eh, dat vind ik wel raar weet je, nou wel eens in Amsterdam eh, meer diversiteit in politiekorps, dat je eigenlijk alleen maar toe weet je dan alleen maar blanke mensen, waarom? De, de, de mensen willen niet solliciteren als ze zien de politie als pijl. Nou, weet, je, weet je wat ik uh, al ja, ja, ja. toe zou gedaan als uh, over politie? Ja. Dat ze is uh, een jaarlijkse fitness-test uh, verplichten. Want ik zie hier af en toe mensen in uniform lopen dat ik bij mijn eigen denk van nou, als jij een sprintje moet trekken om iemand te achterhalen. Dan, dan mag je daarna gelijk een, uh, dan mag je halverwege haak je af en dan moet je in de want je bent een ben, ben modder, modder vet. Ja, nou, maar dat ben ik wel met je eens, ja. Want uh, ze doen ook, gegeven uh, moment. In... er is schieten. een paar aantal jaar geleden ook kritiek dat de politie te weinig schietoefeningen uh, doet, ook, ook vanwege weer die bezuinigingen. Is ook zo. En ik vind ze elke dag, uh, hoeft ook niet, maar zeg nou, zeg maar drie keer in de week, moet je toch wel... In bepaalde verschillende schietsituaties, dus niet alleen maar op een, op een doel eh, schieten, maar ook bijvoorbeeld in, in als je loopt of rijdt of de fiets of op de motor of een auto, dat je uit verschillende posities eh, raak kan schieten. En ja, natuurlijk leren ze ook in mensen mensenmedegedeelte en iemand die is op de vlucht ga je dan niet op schieten, want je kan een persoon raken en voorbij Dus dan schiet je mij liever niet. Zelfs euh, achtervolgingszaken. Ja, het is een in het verkeer. In het verkeer euh, is het zo dat als het te gevaarlijk wordt, als de taak de politie achtervolging om het verkeer niet in gevaar te brengen. Helemaal mee eens. Dat vind ik echt een goede zaak. Ik denk, nou ja, helikopters hebben we gelukkig ook nog. Dus die volgen van de volgende boel euh, ook wel. En dan worden ze aan de andere kant wel ergens opgewacht met een paar voertuigen reizen. Maar ik vind nee, dat burger uh, dodelijk geweld mag gebruiken, al is het een inbreker, die zich niet overgeeft. Nee, mag hem zo niet En dan mag je zelf kiezen of hem door je hoofd schiet of door zijn knie. En, dan moet hij maar niet inbreken. Ik vind dat het mens een recht om, om uh, zijn huis, zijn haard en zijn leven en ook dat van anderen te beschermen, desnoods met de dood. Ik ben misschien uh, wat dat betreft een beetje conservatief, maar het, het zou je dan maar zijn. Want eh, ik vind, eh, je, je, je hoeft jouw leven niet laten vergallen doordat je trauma's krijgt door een of andere idioot die jou berooft of vergallen. Ik vind bijvoorbeeld ook dat ook. als ik uh, s'avonds laat om 11 uur mijn handje nog een keer uitlaat, dat ik gewoon een wapen op zou moeten we... Ja, dat vind ik wel. En dan heb die een andere wapen op zou dragen. Ja. En dan kan ik niet meer niet dan... nee Precies, het zij, zijn, dan zijn dan... ook gewapend ja. En als jij een wapen hebt, of alsmaar een stroomstootwapen of zo, weet je, dan ik vind, ik vind jij het recht om jezelf te verdedigen. Dan heb je tegenwoordig. Kan je ook, ja, dat is monopolie ligt bij de politie. Ja, maar die is er Ja, maar weet je wat gek is? De politie is ook maar beperkt hè, met zijn. En te beperkt vind ik. Ik vind gewoon. Je moet het altijd één keer opschalen, zeg maar. Als, als, als iemand een knuppel, een knuppel trekt, zeg maar, tegen met, met, met, hun, met, met, dan mogen hun een wapenstok of een stroomstootwapen trekken. En als die persoon een mes trekt, dan mogen hun een pistool. Die mogen altijd eentje horen, weet je wel. Kijk, als jij, als jij ja. bijvoorbeeld een inbreker betropt, en dan en dat is de procedure, dan moet ik zeggen, ga zitten. Wat is dit nou, denk ik? Ja, Oké. Okay. Uh, ja. Dan zeg ik, uh, dan moet ze hem nog een bak koffie geven. Ook. Van nou ga jij zitten. En je mag je niet bewegen, hier heb je een bal koffie. Ja, maar weet dat ik een gif krijg, een gif. Maar goed, dan bel ik de politie, je blijft zitten. Zo moet deze procedure. Ja, fuck man, weet je wat ik doe? Ik heb mm hier -hmm. een handbok naar voor een huis. Hij is niet zo groot. Maar zolang ik hem in huis mag ik dat ding hebben. Nou, als, hij, als er eentje binnenkomt, en of die nou wel of niet gewelddadig is, ik sla hem echt zo, ik zal hem niet doodslaan, maar ik sla hem wel zo hard dat hij niet meer weg kan lopen. En dan uh, bij ik de politie en dan wordt hij vanzelf al afgevoerd. Hé, hey, ik zie dat sunset online is. Mijn ze erbij komen hoor, maar goed. Maar, uh, is, uh, ik, ben, ik ben wel uh, zichtbaar of ben ik nou niet zichtbaar? Ik ga mijn eigen zichtbaar maken. Ja, ik ben nu zichtbaar. Ja. Misschien dat ze zelf wel, een En Options. dat moet je aan de gaten houden. En uh, de MW3-apparaat die, uh, die alles opneemt. Ja, ja, ja, ja, ja. De Sunset, ik heb is is Misschien belt ze wel iemand. dus misschien wel Sunset gestoord worden. Nee, ik Maar ja, ik was, uh, ik was toevallig aan het luisteren dinsdag naar Sunset. En, toen, uh, en ik was ook wel van plan om te bellen, maar toen uh, kwam ik toevallig te sprake, zonder dat ze wisten dat ik luisterde. En toen zei ze, ja Jaap zou, uh, zou vanavond bellen, Nou, wie, wie weet komt die nog, weet je wel. En dan is ik bellen ik zo via de, uh, la, uh, via de team, uh, teamspeak. Ik uh -huh. wist niet dat dat ding nog werkte joh, Maar hij werkte bij mij nooit en ik dacht dat ik hem eraf had gegooid. Maar hij deed het gewoon, ik was gewoon in de uitzending waar ze het zit. Leuk hè? <laughs> ja. ja en zal nou, de link van deze opname uh, is naar toe sturen via de Skype? Want uh, dat vind ik wel leuk als ik het opstuur. Dus, uh, mm -hmm. Ja. De... Ja, maar dat, um, hoe heet dat? Um, uh, je ziet uh, dat er uh, meer en meer uh, ook uh, in. in, in Winkels in Nederland, dus wel gewoon uh, dat soort dingen doen. Dat je daar met een computer heen kan en zo. En je nou, zo'n gigant die dan echt zo'n balie geopend hebt. Waar je dan met je telefoontje of je laptop of je tablet heen kan. En die helpen je dan, zeg maar. Mm -hmm. en, en, en, en ik denk dat ze, moet, ik denk ze moeten ook wel. Nou, want de concurrentie is moordend. En, en aan de prijs kun je niet zoveel doen. Weet je, nou, dat houdt ja. een keer op. Dus heb... dan moet je de consument gaan lokken met, met andere dingen. En Zo'n zo baal niet. Nou, weet je wat het gewoon is? Het hele vieze spelletje. Ik heb op televisie gezien. Dat ging ook over internetwinkelen. Dat die internetwinkels, hè, ze verdienen eigenlijk nauwelijks. Want ze concurreren elkaar zo en zo al. Niet alleen de winkels met een, met een echte winkel van een winkelgebouw, winkel, Maar ook mekaar. En ze verdienen er nauwelijks. aan. Ik denk, ja, jezen jongens. En nou, eh, ik, ik denk, het lijkt wel soms ze ronddoen om de kleine om de middenstand kapot te maken. Weet je nou, weet, vrouw Moed is al naar de donder toe, maar dat hebben ze zelf een beetje. zelf te dan doen. Omdat ze geen webwinkel hebben. Kijk, eh, blokken gaat ook niet zo goed mee, heb ik gehoord. Maar toch zie je er bij zoveel klanten als ze dat komt. Ik snap, ik snap dat niet. Kijk, FNB die, die wou zo graag met, met zo'n aandelenhandeling, die heeft zich toen toen laten opkopen, vrijwillig, door Sun Capital Group. Ja. En die Sun Capital Group is gaan speculeren met die aandelen en dat is eigenlijk helemaal, dat is eigenlijk helemaal fout gegaan. En daar zijn alle werknemers van V&D de dupe voor geworden. Ja, wat het mooie is dat de V&D de naam V&D is opgekocht door de eigenaar van Cool Cat. Waar ik mijn neus eens alles Ik heb zelfs uh, boxershorts van Cool Cat. Ze zijn wel wat duurder, maar een wereldkwaliteit. Je hebt ze in allerlei kleuren en, en allerlei soorten. Print zit erop. En, uh, en uh, ze lubberen niet als je ze tien keer gewassen hebt. Bij die HEMA boxershorts, je lubberen geven gegeven moment, dan komen je ballen eruit hangen, weet je wel. Ja, ook een le lekker gevoel, maar niet heus. Uh, Of je moet er houden, oké, okay, maar ik vind niks. En, uh, en die eigenaar van Kooke, die heeft het heeft de merknaam van V&D gekocht. Gaat die, ja, ja, inderdaad. Hij uh, gaat eerst een internetwebsite opzetten en misschien in de toekomst dat hij filialen gaat openen. En ik, uh, ja, Kooke bestaat best wel lang. Want eh, vanaf de jaren 80 ken ik het al. Ik zag wel eens een winkel in de stad. En ze hebben er ook een in de boog uit in zijn. Ik vind het de wereldzaak. Ze zijn heel erg eh, nou, moderne kleding verkopen ze. Vooral voor de jeugd ook. Mm -hmm. En dan koop dan mijn boxershorts altijd. Hebben we hebben wel eens een aanbieding voor. Uh, dan zijn ze zeg maar 15 euro per stuk. En als je dan twee koopt betaal je zeg maar. krijg je 5 euro korting. En uh, nou, toen heb ik er gelijk een gelijke stel gekocht. En, eh, maar ze zitten onwijs goed en je kloten komen er niet uit te hangen. Dus dat is ook wel prettig. Na zoveel wasbeurten, want dat heb je bij sommige broekjes al wel. En toch wel zeggen van de Hema. Onder andere, want het zal niet alleen de hemel zijn. Ik vind de Hema nou ook niet echt... Eh, dus, eh, eh, ik heb eigenlijk bijna rond als waar ik echt heel trouw in ga. Nou, weet je wat dat is? Ik, het is? Waar ik wel eh, V&D eh, kwam daar wel eens. Het meeste wat ik daar kocht zijn jassen. Jassen kocht ik wel eens bij de hemel, of jackies. En vooral de leren spul. Ik kocht altijd als het in de aanbieding was. Ik heb nog een Colbert jas van leer, echt leer. Dat was voor 199 voor 99 euro. Ik heb een jack, nou die heb ik al zeker gekocht in 1999. Die heb ik nog steeds. Ik heb hem één keer laten repareren bij een Turkse kleermaker. Als je maar 15 euro kwijt al dit museum perfect. En dan heb ik nog een leerjek, die heb ik ook pas twee of drie jaar. Ook bij VND gekocht. Ook voor nog geen 100 euro. Ook bij VND. En die heb ik nog steeds. Die gebruikt dan meer voor netjes dan een bruin lerenjek. Die gebruikt dan voor netjes, net als die klopper. Ja. En uh, ja, van, uh, ja, het is uh, niet van die motorjacken. die zijn wat dikker, maar die zijn ook zwaarder. En, uh, en dat vind ik niks, weet je. Het ziet er wel cool uit, maar ik vind die dingen een loodzwaar, met al wat metaal rond en zo, die dikke leren dingen. En dat jasje, die jassen die bij dingen dus heb gekocht, is wel dunner leren, En het zit lekker gewoon, weet je. En ik vind dat mooi. Nou, ja, het, het zijn allemaal bijna goed als waar ik echt zo heen ga om te nozen, ik vind... Uh... Nou, ja, ik haak een beetje overal, Ik kom overal eigenlijk wel. En als ik iets zie, ik denk ik, ja, ik heb het echt nodig als ik denk ik ben. Die zei maar moet een jas hebben, dan kijk ik bij V&D, eh, toen ik nog bestond, kijk, kijk bij CNA. Kijk overal, jas die zomerjas die ik vorig jaar gekocht heb, dat heb ik bij CNA gekocht. Dat was nooit alleen in de aanbieding ook. een soort zeiljas, cel, zeiljek, ja. tenminste het is katoen. Maar hij zit hartstikke lekker. Dus uh, ja. Ja, ik vind zoals... Uh... Media en de Action vind ik wel leuk om rond te kijken. Ja, ik ook. Media dan, nou ja. Maar ik, ik, vind, ik vind alleen het verschil, er zit tussen die Media ook wel verschil. Waar aanbieden. Want als je mm -hmm. naar Media Market kijkt in Reiswijk, dan hebben ze veel minder cd keuze als je CD's koopt. Ja, niet veel keuze. Ze hebben wel de top uh, zoveel van de best verkochte in de Parade. Maar uh, ze hebben niet veel keuze. Maar kom je in de stad Den Haag, in de binnenstad, hebben ze maar een uh, Mediamarkt, daar heb je veel meer keuze qua muziekcd's uh, en zo. En Muziekdv's, veel meer keuze als in, in de gaat terwijl de prijzen allemaal hetzelfde zijn. Ja, dat is een apart. Naam. Ik, ik, ik, ik heb een tijdje geleden, misschien zelfs vorig jaar al dan, toen. Ja. Uh, toen las ik een keer op het oog. Nee, dat is toch... Ja, dat was het in Nederland twee of drie of zo, het programma gewoon, was dat. En het ging over van de prijzen van, van, van nou, zeg maar, een, een laptop, een tv-scherm, een, een, tv een, een gamecomputer, een mobiele telefoon. En toen nee, zeiden ze van, ja, hoe kan het dat, dat, dat een laptop die hier bijvoorbeeld voor 600 euro uh, koopt, huh? dat je diezelfde laptop zeg maar bijvoorbeeld uh, in... Um, nou, laten we eens zeggen in Spanje, voor, voor 400 euro koop en toen, toen gingen ze dat zo onderzoeken en het bleek dat die, die prijs die werd bepaald naar het gemiddelde inkomen per land, oh. zeg ja. dus een, ja, maar. Dus als jij een vrij hoog gemiddeld inkomen dus, hebt, uh, ja, In Spanje, in Spanje dan, komt, zeg maar iemand die hier uit Den Haag, uh, bijvoorbeeld een, een kantoorbaan hebben, een beetje mavo-havo niveau, die verdient gemiddeld zo rond de 2000 euro schoon in de maand. Mm -hmm. Spanjaard die verdient misschien uh, 12-1300 euro in de maand. Ja, dus daarom, ah, zijn alles, de goedkoop, dus daarom zijn ze er ook goedkoper. Daarom zijn ze er ook goedkoper, want het is dan oh, mm. een levensstandaard. Hoe duurder een land, hoe hoger is de levensstandaard. Oh. Alleen voor de Dus de buitenlanders die er op vakantie komen, ja, die betalen natuurlijk voor hun uh, salaris heel veel. Voor de Engelsen is Nederland uh, nu duur. Hè? Dat is natuurlijk uit dan, uh, zoals jullie allemaal wel weten, uit de EU mm. dat is hoog, En ik vind het ergens. Ik vind het aan de ene kant, ja, ik vind het toch goed dat ze uit zijn gestapt. En hoop ik uit dat ze terugkeren, maar dat ze wakker worden. Wat de SP bijvoorbeeld ook, de PVV wilde nog uit, maar dat vind ik niet goed. Want ze hebben de EU juist opgericht om oorlog te voorkomen. Maar we moeten terug naar de bron. Dat zegt de VVD, zegt dat. Maar dat zegt ze wel. Het Europarlement doen ze er niks aan. Diezelfde VVD. Maar wat zegt de, uh, voor Nederland, de VNL. Uh, die, en de SP, die zeggen: we moeten terug naar de bron. De SP die wil niet uit de Unie, maar die wil wel verandering. We moeten gewoon terug naar wat vroeger de EEG was: alleen maar economie. Alleen economische handels. Uh, ja, de EEG is opgericht om op oorlog in Europa te voorkomen. Maar de EU is een vervolger van alleen een politieke unie. Wat deze ja, succes De EU is door een stukje machtgeile regeringsleiders ja, ja, om het leven te roepen. Duitsland en Frankrijk. Maar ja. weet je wat het probleem is? Kijk, de, de, de EEG was puur economische handel tussen die landen ja, onderling. Dat is goed genoeg. En dat is goed genoeg. Laat elk land lekker zijn. Grenscontroles doe het voor de handel onderling. Ja. Voor doe de landen we wel doe, ja. alleen, uh, doe het voor de landen de onderling. Landen, gewoon, dat gewoon, doe gewoon de landen onderling. Gewoon open grenzen voor de handel. Dat vrachtwagen wel binnen de Unie door mogen rijden, niet ze uit de EU komen. En personenverkeer, als jij in Nederland woont, dat je gewoon zonder grenscontrole naar Spanje kan rijden. Kom je van buiten de EU, elke grens eh, moet je gaan wachten. Maar ja, ik vind eh, de Schotten wel slim, mensen, dat ze, dat ze zeggen, ja, maar dat pikken we niet, want Engeland is ook een Unie. En eh, het is eh, geen één land, het is een Unie van vier landen. Het bestaat in Schotten we een paar jaar geleden, maar nu is het vorig jaar daarvoor. Dat is een, een verkiezing waarin ze zelf konden stemmen of ze Schotland zelfstandig wouden houden of bij Engeland houden. Ja, nou, toen bij... heeft de meerderheid gekozen van wij willen graag bij Engeland blijven. En nu lopen ze te zeiken dat ze graag weer bij Europa willen. Maar ik vind ze gelijk hebben, want het is een land. Als nou, ja, Schot had ik toen al gestemd dat ik weer apart van Engeland was. Als ik een Schot was, was Engeland een bezitter geweest voor Schotland. Dat als ik, ik als Schot was, ik, de, de helft van wereld in handen gegooid. Maar als ik een Schot was, had ik al lang al voor onafhankelijkheid van Schotland gestemd. En als er geen probleem geweest, dat Schotland gewoon lid van de EU kunnen worden. Maar ik zou kiezen voor blijf wel bij de EU. Maar ik vind het wel goed dat Engeland eruit is gestopt om de machthebbers wakker te schudden, want ze worden nou bang dat de rest ook uitvalt. Maar hoop ik dat de EU uit elkaar valt en dat we een nieuwe Unie krijgen die zich niet met politiek dat als ze land Kijk in Amerika is het veel democratischer, de Unie die ze daar hebben, de Verenigde Staten van Amerika. In de ene land hebben ze de doodschap en de andere niet. Oké, okay, moet iedereen dat zelf weten. En wat ik ook vind, en dat geldt ook voor Amerika, voor alle Russische landen, wij bemoeien ons veel te veel met wat andere landen doen. Dat Iran bijvoorbeeld uh, mensen ophangt en zou Iran weer mensen een hoofd nog dat is niet uh, een westerse, weet je. Maar dat is niet onzin, dat is hun regels, hun wetten en hoe erg we het ook vinden, we moeten dat respecteren. Je hoeft er niet mee eens te zijn, maar wat we moeien als westerlingen ons veel te veel. Want bijna de hele wereld, ja, ik denk drie van de wereld, een bloedheek ontwesterken. Ja, ze haten ons, de Russen, de Chinezen, de Arabieren, Afrika, ze hebben de pest aan ons. Amerika en Europa zijn, uh, zijn niet erg geliefd onder de niet westerse landen. Omdat we ons veel te veel overal mee bemoeien. Ja, ik vind ook dat we ons veel te veel overal mee bemoeien. Want dit zijn onze regels. Ja, wat we daar doen, ze lekker verder geven en, en het boeit mij ook niet, eerlijk gezegd. Al hakken ze de halve bevolking hun kop eraf. Dat is... Ja, eh, het gebeurt ook niet goed. Maar als je ermee gaat bemoeien, dan krijg je ruzie. Oorlogen, oh, en al die ellende komt alleen maar omdat het mm -hmm. moeilijk wordt van Want wij doen ook dingen die niet helemaal door de haak gaan. Kijk in Syrië bijvoorbeeld, die bombardementen. Ze hebben de Russen gevraagd om te helpen tegen eh, verzetstrijders en tegen Irak. Maar die hebben er zelf om gevraagd, maar ze hebben niet gevraagd of de Engelsen en de Amerikanen en de Fransen willen hebben. Dat vind ik, wij hebben er niks te zoeken in Syrië. Afghanistan is wat anders, die hebben er zelf om gevraagd, oké. Okay. Maar ik vind, waarom moeten we wegblijven van Syrië? Weet je? vind ik hoor. Dat we, ik, je mag niet zomaar een land binnenvallen. Nee. Vind ik. Nee, zoals mij, nee. <laughs> wat de luisterers ervan vinden, oké, okay, dat mag. En, uh, ja dus ja, zou denk ik erover. Maar dat, uh, ja, het is één grote op. Nou, dus hè, wij kunnen we het, ook Ik Waarom zou we ons druk maken? Hè? Nee, waarom? Maar inderdaad. Doen we houden ons lekker met ons eigen ding bezighouden? En niet bemoeien met de buurman wat hij doet. Terwijl hij van mij pas, uh, weet ik veel, uh, wat hij in zijn huis doet. Ik heb ik niet gehoord. Hebben die ja, oude seksparties en ze doen dit en ze doen dat en jij hoeft dat toch niet al mee te doen? Bij wijze van spreken hoor. Het is niet zomaar bij wijze van spreken. Ik denk jij hoeft dat toch niet al mee te doen? Maar bemoeien mensen zich mee. Weet je? Want onderling ook. Hè? Mensen bemoeien zich onderling ook met elkaar. Twee dingen. Dan denk ik joh wat gaat jou dat daarom wat die man of vrouw eh, uitvreet is, vrouw tijd. Dan gaan ze mee. Ja toch? Want je uh, hebt mensen dat merk ik toch, werk werk ook eens. Dus en denken, waar bemoeien je je mee? Oh, sommige collega's, dan moet die man weten wat hij in zijn vrije tijd is. Als dat mag, dan bemoeien zich wel veranderen. Je hebt mensen die zich wel mee bemoeien. Of dat moet je zo doen, zeg hallo, uh, ik werk hier al zoveel jaar, en weet zelf wel hoe moet doen. Dan gaan ze je nog uitleggen hoe je het moet doen, ik zeg ik ben hier 8 of Zo. ofzo, op op, ja, op op zaterdag. Ja, op een zeg het ook gewoon. Ik zit er helemaal vol. Dat gebeurt niet vaak, maar je hebt er wel eens bij dat altijd beter weten dan jij. Ik zeg: Hallo, ik zit hier langer dan jij. Ik ga mij niet vertellen hoe het om idioot. En dan zeg ik: Oh, pleuren zeg ik dan. En ze of zo. En dan hoor je van anderen, dan moet je het van een ander horen wat hij allemaal, ze lullen maar lekker over me. Het eh, doet me niks. Je. Ik vind het alleen maar zie zinig, zinig, zinig, maar goed. <g rappers> ik, euh, het was vandaag een beetje te weer, hè? Dat nou het ja, 네. ja, het ja, was in het midden- en oosten van het land inderdaad. Hier was het al aardig weer. Nog ja? wel iets frisser dan gisteren vond ik. Ik vond het gisteren ook niet echt lekker. Maar het eet een beetje aan de frisse komt, maar het was wel best wel sommige ja. hier. Af en toe bewolking. Maar ja, morgen wordt het wel iets minder gehouden, maar het zou dan wel later weer opklaren. Maar het wil mij niet zomeren. En als het zomer is, dan is het twee, drie dagen dan is het een week regen. Het schijnt echt een van nou, de meest natte maanden, juli. Dat zou best kunnen, ja. En ik hoop maar dat het juli en augustus goed komt. Want, uh, ja, Jezus jongens, anders ga ik gewoon op vakantie in Drenthe Keynes. En dan ga ik lekker naar Spanje toe. En mm -hmm. de last minute. niet. Mm -hmm. Nou, niet met het vliegtuig, maar ik heb echt geen zin om in die regen. Het er niet goed uit dus zeg je het gewoon af. Heel dus... verstandig. Dan ga ik gewoon naar Spanje toe voor doordat je uh, bijna zeker het altijd maar weer Ja, inderdaad. Ja, ik ben er echt klaar mee met dat leuke klimaat hier. Heb je nog muziek gekocht de laatste tijd? Uh, nee, ja de laatste was van Bowie. Dat was eind uh, mei, een maand geleden. En dat is een beentje, die heeft hier een gastje. Een, een, een, uh, een beentje en daar heeft hij dan een CD van mij gehoord. En even kijken hoe hij heet. De Flying V-Formation heet die beentje. En dan hoor je hem als zanger, het is eigenlijk gewoon golden hearing een beetje, maar. Oké, okay, uh, het is een leuke CD, wel okay. ja, Oké. En ik ga volgende maand een resuscoot voor Radiohead een nieuwe CD uit. Die ga ik volgende week kopen in maand juli. Ah oh, ja. Dan ga ik hem kopen, want ik vind Radiohead ook nog wel eens een goede Dus uh, ja. <laughs> ja, ik heb uh, laatst een laatste t-shirt gekocht van Foo Fighters. Oké. Okay. Die was ergens in de aanbieding. Hmm. Je veel waarheid daar. Dat is leuk om te hebben. Ja, dus dan Het uh, gaat weer een beetje terug naar, naar, naar, naar de dagen van Nirvana. vanen. Mm. Ik vind het zo jammer hè, dat, dat hij. Uh, ik heb één CD van ze. En uh, ik zat met die baby in het water. Die onderwater. Ja, water. Ja, die raakte de CD van. En ik heb ook die CD uh, met die onplukt. Uh, nou uh, ah, ja, die is ook. Uh, en die is ook gaan we zeggen ook van mijn verjaardag ofzo. Vandaag uh, was er een uh, feestje in Raagwoord, had ik begrepen? Weet ik niet. Maar dat was de vorige keer, toch? Dat, voor mij was dat een paar weken terug, twee weken geleden of okay. zo. Nou, ik zag allemaal dingen op Smoon gedaan. Ja, want uh, weet die uh, dingen, je uh, gaat alles een beetje verzamelen, met de opnames en die gaat het dan online zetten geloof ik op uh, je vrienden, mm. dus. de radio die gaat dat allemaal online zetten, want dat ging over wiet of zo, of uh, nee. over cannabis dan eigenlijk meer. Hè? Want het is niet alleen maar blauwe maar als je kan er ook uh, kleding van maken, je kan er heel veel ja. dingen van doen. Wat kost, uh, het is milieuvriendelijker, het is uh, recyclbaar nou, hoor. en uh, eindelijk worden uh, ja, bepaalde landen in, in het westen, worden daar uh, eindelijk een beetje wakker. Maar ja, de oude industrie, die gaat die, uh, die hele markt is, de oude industrie, dat de brandstof alleen maar goedkoper en is. En allemaal elektrisch en, en, en, en uh, cannabisproducten, huh? kleding, auto's ja. kunnen er zelfs van gebouwd worden. Ja. Nou, mooi, oké, toch niet? Hebben? Dan heb je een elektrische auto gemaakt van, van cannabis, vlas uh, van cannabisplanten? Mensen kunnen wel lekker blauwen. En uh, dat kan iedereen weten, weet je wel. Mensen die blond zijn over het algemeen niet agressief? Uh, nee. Alleen als je te veel doet wel. Want ik ken mensen die een uh, lontje hebben, die het echt heel veel doen. Uh, dagelijks 4, 5 op dingen opleveren. Maar als je het gewoon af en toe uh, doet, dan kan uh, helemaal geen kwaliteit. Maar dat zouden die mensen waarschijnlijk ook hebben als ze zouden drinken. Kijk, ik zou ja precies, maar. Ik zou nooit puur roken weet je, als ik zou roken doe ik het half tabak half cannabis, mm -hmm. met wiet. Geen stuf, dat is zo, want dat duizend van allerlei afvalproducten tussen, blijkt. Want de persen zijn ze er dus rubber erin, diesel, er zit, uh, en, uh, alleen wat, wat wel weleens gezoomeld wordt met uh, wiet als je zomaar, uh, cannabis beugt, dat het naar haarlijk raakt en dat potten moet het dus met mijn te maken. En je proeft het ook. Nou, als je het alleen al ruikt of proeft, dan hoef ik het niet. Zo nee, ik proef het niet. Maar... niks, weet je wel. Dus nee, dat vind ik allemaal niks. Maar ja, daarom zeg ik ook, ze de handel is wel legaal. Maar het kweken, het verkopen naar de winkels toe. Dat moeten ze gaan uitdoen. De, de, de illegale, ja, legaliseren zeg maar. En voor een normale prijs. Het is ook normaal. Uh, voor 1 euro al, al zeg maar. Dat je voor 1 euro 2 blootjes kunt kopen zeg maar. Dan verdienen ze er nogal hoor. Als je het legaal maakt, dat er belastingen hebben. Ja, precies. En dan kan je, nu moet je het niet zo achterlijk doen als met tabak, want daardoor kan ze dat weer verbieden. Nou zijn, zijn ze al bezig om die uh, rookruimtes in cafés en andere horeca gelegenheden. om dat ook alweer te verbieden. En het is niet de overheid die dat doet, maar het is een of andere anti-rooklobby. Die is naar de rechter gestopt en over drie weken krijgen we te horen of dat ook verboden wordt. Nou, dan kan je op het terras niet meer roken, je mag niet meer, maar ik bedoel, je zit aan de bar zonder dat je last hebt van de rookers, want je zit in de rookruimte en dan zeggen ze, ja maar die mensen in die rookruimte lopen ook gevaar, maar daar kiezen ze toch voor. Wat is dat ja, nou net? Die die, die, die, die die zitten daar ook niet achter. De, dit is gewoon. Het hele anti-roken is gewoon een lobby van de gezondheidsverzekeringsmaatschappij. Ja, die, die, die willen zo min mogelijk. Uh, ja, die willen. Mag, op beetje een, mag, je wil, hebben. een beetje, beetje, beetje die teringverzekeringen. Daar ben ik ook helemaal ja. klaar mee. Die ja, sorry dat ik het zo zeg. Die ja, ze gasten willen gewoon niet ze dat je Ze, ze willen niks van een Je bent je wel, wel verzekerd. Bepaald. Je mag wel jarenlang al verzekeren. Nou, leef hm. Dat je 80 is gezond en dan ga je dood aan kanker. En dan ineens weer zeggen ze: Ja, maar kom eens even dat ze niet moeten roken. Maar hij is al 80 geworden. Ja? Ik bedoel, er zijn mensen die worden 60 of 50 en die roken niet en die gaan ook dood aan wat anders. Dus dan zeggen ze, ja, dan moet je maar niet zuipen of dan moet je maar uh, gezond eten. Ja, flikker op man. Maar mensen moeten toch kunnen leven? Net zoals ik Eetje? vind, als jij het maandelijks bedrag betaalt aan de gezondheidsverzekering. Uh, dan ja. moet daar gewoon alles in zitten. Ja. Want krijg je dan op een gegeven moment. Ja, dat je ja. echt serieus wat aan de knikken. Daarom vind dan ik dat. zit niet in daarom dat ik, pakket, vind ik dat het een ik, pakket, ik vind dat moet in het pakket zitten. Ik vind gewoon een zieke zoals het vroeger was, zonder overheid, niet, uh, niet, uh, niet, uh, niet particulier. En dan rook je eigenlijk dood, al dan nog moeten ze je helpen. Ik kan wel begrijpen dat als een arts zegt: joh ik wil je helpen, maar wel stoppen met roken om ons dan te stekken weer uit. Dat vind ik weer wel terecht. Ik, ik, ik, heb, ik heb wel, wel zoiets zelf: van als je, als je een zware, zware drinker bent. Of je bent een zware roker en dan gaat je leven. Of een kloten. We gaan naar de kloten. Dat vind ik ook maar wel een arts mag zeggen van ja, jammer hoor, je krijgt geen nieuwe, want je weet donders goed naar de is. Nou, Of ze moeten zeggen dat als iemand echt kijkt, het is heel moeilijk te controleren of iemand rookt of niet. Dat je dat ook kan zien in de loon. Dat vind ik, laat die mensen maar wat meer premie betalen. Het geldt voor mezelf niet zo goed, Ik denk ik en rook ook. Maar als ik, uh, ik vind als ze zeggen oh, dat komt van drinken, want die artsen zijn niet altijd druk, die zien de reuze, oh. nou, en ga maar meer premie betalen, nou ja, het zijn zo, ik kies er toch voor, doe mm -hmm. ik toch zelf, niemand zegt dat ik moet roken of drinken, weet je, bedoel, dan doe ik het toch zelf, nou als ik dan ziek word, en, en, uh, en dat ik dan iets bij moet dragen, nou ja, jammer dan, dat doe ik toch wel maar, want ik heb er zelf wel voor gekozen, zo dus oh. sportief vind ik ook wel. En je weet ook dat roken en drinken niet gezond is met. dus ja, ik wil graag van het roken af. Het drinken dat zal maar wel maar het roken, dat vind ik nog moeilijker. Ik kan een biertje makkelijker laten, ik kan best een avondje of twee zonder alcohol. Maar zonder roken, nou, blauwe kan ik ook vanaf blijven, ik maar dan misschien twee paar maanden of zo. En soms maanden niet. Dus daar kan ik vanaf blijven, maar dat roken, nou, ik, ik, ik weet het niet hoor. Ik, ik wil het wel, maar ik heb het vaak geprobeerd, maar dat wordt zo'n zo'n zagarij man. En er gaat letterlijk. zeker drie, vier weken overheen voordat ik uh, ontweddingsverschijnselen wil weg zijn. Mm -hmm. ja. Ja, en dan zie ik andere ruiken en dan ruikt er niet zo lekker uit. Mm -hmm. En uh, ja, dan gaat er toch wel, aan het begin, ja, wel een begin mee En die elektronische zin dan? Ja, maar die schijnt ook niet zo gezond te zijn. Mm -hmm. Het schijnt wel iets minder graads te zijn dan tabak. Maar het schijnt ook niet erg. Uh, ze weten de effecten er niet van wat we op lange termijn weet je. Uh -huh. Maar wat ik we wel knap vind uh, is SunSet. Die heeft het twee jaar gedaan gehouden. Maar die is wel helemaal, die rookt ook elektrisch ook niet meer. Hè. Die is echt helemaal uh, ja, het heeft al twee jaar geduurd, maar het is er wel gelukt. Ja, het is een mooie tussenstap. Maar ik vind ook, uh, je moet wel uh, ook de wil hebben. Weet je. je moet er 100% staan. Ja, anders moet het niet. En ja, dan is er tien om je in te roken. Dat kan gewoon niet doen. Want ik weet, ik heb een keertje heel lang niet gerookt. Ja, heel lang, twee of drie maanden. De eerste, die smaakt hartstikke goor. En dan ga je toch nog roken want het, is, nee, het smaakt dan wel niet. Maar die verslaving is er wel weer. En dan binnen een paar weken smaakt het weer lekker. En, en ja, ik denk, waarom zou je het doen als je er vanaf kan blijven? blijf er dan vanaf? Ik heb een collega, die al jaren met gesproken je ik gisteren opgebot. Hij drinkt niet meer, hij, hij rookt niet meer, hij voelt zich daar happy bij. Hij is ook wel eh, dik in de zestig. En hij eh, en, eh, dronk niet veel hoor, maar rook rookt wel, hij rookt wel heel veel. Hij is er alle twee mee gestopt. Nou ik vind het knap hoor als, als je ja. midden, midden zestig bent. En bijna, bijna met pensioen, over dus, uh, twee maanden gaat hij met pensioen. Ja, ja. Maar ik vind het knap hoor ik vind het knap. Ik heb het daar op, heb ik echt respect voor. Dat is het ook niet, vind ik ook. Ik, ah, ja. ja. ik, uh, ik moet eruit. Ik ga ah, zo lekker ja. slapen. Heel, nou wel gerust. <laughs> ja, ja. um, uh, nou ja, dit, wil je dat... Uh, anders kijken we dat we een keer op zaterdagavond uh, zoiets weer gaan doen. Ja, nou, is leuk joh. Uh, kan ik wat langer blijven dus, houden. Uh, ja, goed. Oké. Okay. Okay. Bij hey, de groetjes. de groetjes he. Oei, oei. Nou, is dat was onze vriend Jacco uit Gelderland. Ja. Oké, okay, we gaan nog even kijken of we nog hun muziek kunnen draaien. ik even, even zoeken. Deep Attitude heet het volgende. Derde. Ja, luisteraarsjes. Dus. Moet ik eens even het schuifje open doen. Philip Stent. En toen hoorde ik niks meer. Wat raar is dat? Ik vond er niks van mooi Hij doet het niet. Nu nog een keer terug. Nou, deep attitude. Hier komt ie, hier komt ie. Dan moet je het wel doen natuurlijk. Ja, ja dat komt. I'm gonna to Raartjes. Dat was het dan weer van vandaag, zondag uh, 26 juni 2016. Dit was Patsje Radio en uh, je luistert naar DJ Jaap en naar Jacco. En uh, PR Radio is er volgende keer weer, ik weet niet volgende week, misschien wel. Ja, dat hoor wel Groetjes en tot ziens, bye bye.